Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn de afgelopen dag zeker 13 doden gevallen bij gevechten tussen milities. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de hulpdiensten zijn er onder de doden ook een aantal burgers, onder wie een kind van 12. De aanleiding voor het geweld is niet precies duidelijk. De afgelopen tijd was het relatief rustig in Libië. Politiek gezien is het nog altijd een chaos, omdat er twee regeringen zijn die allebei de macht claimen. Litouwen blokkeert niet langer treinen met Russische goederen die op de sanctielijst staan. Het land liet die goederen sinds vorige maand niet door vanwege de sancties tegen Rusland. Maar Brussel bepaalde dat die maatregelen niet gelden voor vervoer per spoor. Litouwen had al gezegd dat besluit te respecteren en nu is de blokkade dus opgeheven. Het land kan de Russische treinen wel streng controleren op onder meer wapens. In Rotterdam is een stille tocht gehouden voor DJ en producer Siki Martina... Hij werd bijna twee weken geleden doodgeschoten bij metrostation Koolhaven. Koelhaven. Bij de stille tocht waren een paar honderd mensen aanwezig. De herdenking begon bij het ouderlijk huis van Martina en eindigde in het Zuiderpark. Voor de schietpartij zijn twee verdachten aangehouden. De aanleiding is nog niet duidelijk. Advocaat Piet Doedens is overleden. Hij is gisteren in besloten kring gecremeerd, schrijft de Telegraaf. Doedens begon zijn carrière bij Max Moskovits senior... Hij pleitte in geruchtmakende strafzaken zoals de zogeheten paskamermoord in 1984. In 2007 stopte Doedens na een hersenbloeding. Piet Doedens was 79. Bronnen rond de Oekraïnse regering zeggen dat de eerste schepen met graan binnen twee of drie dagen kunnen uitvaren. Gisteren bereikte Rusland en Oekraïne een akkoord over de graanexport over de Zwarte Zee. En daarmee lijkt een wereldwijde voedselcrisis voorkomen. Het weer, zon en wat stapelwolken, het wordt 22 graden in het noorden... en maximaal 27 op andere plaatsen, morgen zon en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de N242 Alkmaar-Middenmeer. Voor de ring van Alkmaar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zand, Zand, Dit is de zomer van Zand, met, met nu. Zand, Zand, Zand, leeft op de radio. Nou radio. Nou, kijk, Zand, Zand, tas op de tafel.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 Ja, dat was in de gaten. Nou goed, klopt. Binnen. Ja, heb je minder gaten nou? Ik heb je in de gaten, maar uh, wat heb je in de taartstam? Oh, maar blikken zeker. Juist. Ja, de blikken van de taart van vorige week. De Turten. En hoeveel dagen ziek geweest? Van zoveel, van zoveel snoepgoed? Geen, een. Geen Ze één. Ze waren heerlijk en iedereen was zeer enthousiast. Goed, krijg ik al bestellingen binnen of niet? Ja, ik weet niet of je dat wel wil. Want volgens mij heb je genoeg. Uh... Ja, ik heb genoeg bestellingen zeker. Ja. Nou, goed, het goed. Ging over het feit dat het ook Jolanda was vorige week. Was je jarig? Heeft u nog een leuk feestje gehad? Ja, zeker, zeker. Ja? Ik ben ook wel weer blij dat het klaar is. Oh maar... ja, krijg je die verhalen weer? Ja. <laughs> ja heb, jij, heb jij dat? nooit? Nee, dat heb ik niet deed. Oh, zo, ja, nee. jij, hebt misschien. Oh ja, ik vind het altijd wel. Ja, ik vind het wel leuk. Maar het ook zo'n oh. gedoe ook hè. Ja. Het is ook zo afzien ook zo. Wat is wat is op het water gebeurd? Nou, even nu niet. Ik heb het even heel erg. Uh... Ja. Er zijn allerlei dingen op het water. Nou, even, ik ben even bezig met, met taarten, man. Zo klaar geweest. Mee. Ja, zo klaar. Ja, maar ik, nee, het was gezellig. En uh, de taarten waren echt heerlijk. Zeker, die uh, tiramisu taart. Oké. Okay. Die was nee. uh, echt heel enthousiast ontvangen. Oké. Okay. De hartgetaart taart kwam er eigenlijk niet naartoe. Dus ik heb een stukje ingevroren. En toen de volgende dag meegenomen genomen naar een ander feest. Oké. Okay, dus dat hier hebben we ook goed. allemaal, het is voor de reclame allemaal, hè? Tot maar voor de reclame. Ik kan ja. even kaartjes bij me te geven, maar goed, het is wel een beetje ver weg, hè? Om naar Zin, in Sint Pancras taarten te bestellen. Ja, dus en, en dan beetje... kan het alleen op zaterdagochtend. Ja. Dan zit je met al die, uh, al die bakken weer en zo. Ja, precies. Ach, dat nou, is goed, goed, we uh, allemaal. Bij dit uur ze we natuurlijk alleen maar grote hits, zoals dit. You know, uh, nee, doe maar niet. Die mm. doen we niet. En uh, anders doen we deze plaat misschien. Nee, vind ik ook niet zo'n leuke plaat. Ja, ook geen goed idee. In deze plaat dan? Ik Het is volstrekt. Yeah. Is One Direction? Het nee. zijn allemaal platen die we niet gaan draaien. Said, was dat One Direction? Uh, one Direction? Nee. Zat er niet eens bij? Nee, One oh, Direction. Oké. Okay. Oh, ah, nou. Nee, One Direction staat er niet bij. Oh. Nee, uh, Harry Styles en uh, One Repub Republic. En natuurlijk Glass Animals. Allemaal platen die <laughs> hoeft niet neergedraaid wordt. Nee, niet dat doen we ja, allemaal niet. Nou, we hebben eh, allemaal artiesten met een hoge stem. Goed, het is een week vol gebeurd en is vooral heel veel water. Hè. wateroverlasten oh, bij uh, mensen. Dat, uh, nou? Uh, nou, ik water heb wel overlast? wat meegekregen dat er wat mensen verdronken zijn. Ja, ik was echt. Wateroverlast is misschien een beetje anders. Nou, voor die ja. mensen die verdronken zijn, was dat echt wel wateroverlast. Jezus, ja, wat een drama ook. Gewoon als ja. meisje van zeven, dat je hele familie gewoon in één keer niet meer is. omdat je een, een dagje aan karnouwer bent geweest. Ja. What the fuck? Zielig. Wat He? hebben ze in ons hoofd? Wat hebben ze die gast in hun hoofd gehaald? Als die later oud worden. je Dus jaar jaren 20 wil je nog eens nagedenken van. Wat hebben ze nou godsnaam gedacht? Joh, geen reddingsvesten. Nee, dan de niks. Wat is er nou? nou? Ik hoop dat het allemaal nog even duidelijk wordt. Dat we het haar goed op een rijtje kunnen zetten. Dat ze het een ja, plekje kan geven. Wij, God, wat een drama. Voorlopig uh, zit ze in de minuur, denk ik. Dat denk ik wel. Ja. Goed, laten wij maar in de positieve dingen beginnen. Met de positieve beginnen. Good as it gets. Bad heart, die met Toepak leeft. Fijne toestop op aanstaan. We doen ook weer niet, hoor. Hartstikke jong nog. 50 jaar oud is hij geworden dit jaar en. Uh... Ja, Bad Heart, Good As It Get werkte heel samen met Joe Bonamassa. En dat is een man op de gitaar die heel veel kan. Daar heeft ze heel veel van geleerd. Ze heeft heel veel talenten jachten gedaan. En ze heeft er ooit één gewonnen met 100.000 dollar als prijs. Ja, en toen heeft ze prijs. Ja, toen heeft ze meteen in 1993, in zo lang geleden hoor, heeft ze een cd'tje opgenomen. En Dat is toen uh, een beetje doorbraak geworden voor deze, uh, uh, uh, deze Bad Heart, Good As It Get. Ook al een tijdje een tipje gehad over drank en drugs en dat soort dingen allemaal. Maar goed, dat heeft zich op een gegeven moment van zich afge afgeslagen. Gewoon. Niet zo klaar. Mee. Dus, dan altijd maar afwachten op wat voor muziek er dan uitkomt. Want ja, als er geen pijn is, dan is het moeilijk om muziek te maken. Dan moet altijd iets van pijn zijn, iets van ongemakkelijk. Iets rauw oh. Ja, precies, iets rauw iets, ja. iets ongemakkelijk. Ja, dat vind je niet zo lekker. Daar ga ik over zingen. Ja. En dan niet met een hoog stemmetje graag. Dat vind ik altijd een beetje irritant. Uh. Mannen die praten uh, of zingen over hun pijn in een hoog stemmetje. Mm. Ja. Ik ben ik nooit zo'n fan van. Ik weet niet wat dat is. Misschien herken ik mijn eigen pijn. Dat zou kunnen. Goed, die is uh, Toepak Leef. Fijn dat dus de baan staan. En vandaag, uh, nou ja, groot nieuws natuurlijk. Gisteren hoorden wij het natuurlijk op het nieuws. Oekraïns graan kan weer verscheept worden. Dat is in ieder geval de afspraak tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de VN de handtekeningen zijn gezet voor export over de Zwarte Zee. Nu nog de uitvoering. Yes, nu nog de uitvoering. En ah, dan kreeg ik jou, zeg, Rusland, geef toe. En toen later werd het uitgelegd. Vooral Moskou lijkt met deze deal te krijgen wat het wil. Nadat het al maanden effectief de zeehavens blokkeert. Want Rusland heeft nu voor elkaar gekregen... dat in ruil voor het doorlaten van Oekraïns graan... de westerse sancties op Russisch graan en landbouwproducten worden opgeheven. Zeker. Nou, Erdogan die was er ook bij. Die heeft ook wel een flink mee te praten. Dus ik denk ook wel even een goed, uh, positief dag. Wil ik, uh, wil ik komen. En die moest toch even zeggen dat het allemaal. Uh... Ja, mooi. Hij zegt dat, uh, het het zou vrede brengen. Niet met de wapens, maar onder, onder, onder, onder, onderhandelingstafel. Leuk gezegd, gast, maar uh, volgens mij is hier Moskou gewoon weer de winnaar. Dus, uh, ik weet nee, niet wat je jou, Moskou gaat dus zeggen, zie je hoe goed wij zijn? Ja, zeker. Laten we graan geven door. Dat is natuurlijk wel goed voor bepaalde landen... die echt wel al maanden op graan zitten te wachten. En wij zullen denken, nou lekker boeien. Nou, ons, het, het brood wordt nu goedkoper. Dus wij hebben er ook meteen wat mee. Uh, ja. Ja, we hebben ook een positief puntje ervan. Dus nou goed, er zit wel uh, uh, een, een stukje vlot in uh, beweging. Maar wel richting Moskou blijkbaar. Nou, ja. we wachten het allemaal weer af. Dat zit je ja, nog te kijken naar, uh, naar dat ongeval met uh, dat uit uh, Woepertaal. Ja? Maar, uh, ja, ze zijn, dat, uh, de, die kano. Uh, die ja, familie. het is overal maar een halve meter diep. Ja, klopt. Je krijgt nou, het dan voor elkaar, hè? Het is omhoog nou ja. gekanteld omdat er vlakbij een andere boot passeerde. Ja, ze zijn op zoek nou, naar. en veel wier in het water. Oké, okay. ik heb ooit een meisje, een vriendin gehad op school. die is er nooit ooit verdronken. omdat zij werd uh, gegrepen door uh, de, de, de waterplanten. en daar raakt ze niet verstrikt. Ja. Dus dat zou wel kunnen natuurlijk. Maar ja, dus, uh, daar daar kwam ook die enge verhaaltjes van, uh, over van de zeemerminnen en dat soort dingen. Dat die, dat je, die je, dat je grijpen. En zo. Ja, dat ja. zo, geef je nog een leuk tintje aan in ieder geval. dat je bij de zeemerminnen bent uiteindelijk. Ja. Dat is nog leuk. Ja, ja maar, dat, misschien is dat dan beter te, te verwerken. Ja, voor, voor andere kinderen. Want, ja, het is wel vaak. Uh, het is de zeemermin geworden, weet je wel. Ik zat het nieuws nog even terug te kijken... en er zaten mensen aan de kant op een klapstoeltje in zo'n haven... die toe te kijken, maar gewoon in, in die haven zaten... echt zich af te vragen, hoe kan dat? Die staan helemaal niet zo diep, je die kan er gewoon staan. Er is wel een vage daar moet je bij wegblijven. Maar het was ook heel rustig weer. Dus twee volwassen mensen die nu even goed nog... zijn niet precies in dat vage dan onder water geraakt... Nou ja, ja, nou ja, zwemvesten roept iedereen dan Zwemvesten, ja, dat had gemoeten ja. Zeker Nou goed, we proberen twee uur lang hiervan los te blijven dan zitten we toch in de mineur, hè? Ja, nee, dat is niet de, de bedoeling. Nou, ik heb wel een ander leuk verhaal. Nou, vertel. Dat er, uh, de, we, we hebben een nieuw soort lastje gevonden. Want er was een, uh, een baasje, het baasje van Sol heette die hond. Dat die viel tijdens het wandelen in Tahoe National Forest in Californië. Viel hij twintig meter van, uh, naar beneden vanaf een bergkam. En door zijn val brak hij zijn heup en verschillende ribben. Hij kon naar de hulpdiensten bellen, maar het duurde uiteindelijk zeven uur eerst dat de man kon vinden. En uiteindelijk deed ze dat met de hulp van Sol. Want de reddingswerkers waren de omgeving aan het uitkomen toen ze de hond aantroffen. En de hond had direct oogcontact gemaakt met de reddingswerker. En liep toen in de richting van zijn baasje. En uh, hij was wel eerst sceptisch, zei de serge Dennis Haak. Maar de hond rende echt 180 meter door het bos. En begon toen op en neer te springen en in rondjes te lopen. En de reddingswerker volgde de hond en trof uiteindelijk het slachtoffer aan. Zo. Dat is toch wel heel mooi, is dat. Dit is ja, zeker zo'n hond. Bijzonder gewoon. En, en, ja. Uh... Nee, Ach, dit is een liefertje. Dit is een liefertje. En ja. nog even één tip: niet op zurg klimmen. Dat is niet zo'n goed idee. Nee. Nee. Doe dat maar niet. Nee, nee. zeker niet. Goed, Doe maar niet. Voorts berichten. En natuurlijk hier en daar een plaat met de gitaar. Paul Waves. Ziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Everything, everything, het gaat van een hele hoog, een hele laag. Of net andersom, goed. Ja, gewoon, dat heet uh, Jennifer, het is uit het nieuwste album van ze en die kan het wel waarderen. Ze bestaan sinds 2007, komen uit de buurt van Manchester. En het is niet de laatste keer dat je iets van hun uh, hebt gehoord, dat is wel duidelijk. Goed, het is uh, uh, Toepalk Leef, straks om half negen we hebben zand voor het bericht berichten. Kijk, nog even uh, of nog wat dieren over de kust uh, hangen. Ja. Onthangen. Nou ja, we hebben ook natuurlijk al die waterberichten ook, hè? Ja, al die waterberichten. Had jij dat bericht gehoord van dat sinkhol in Israël? Nee, nee. Nou, er is een 32-jarige man die is om het leven gekomen. want hij werd een sinkgat ingezogen. Jo? Dat was een zwembad. En uh, in uh, begon het water heel erg te kolken... en toen liep het leeg. <laughs> Het was gewoon een gat. What? En het was 13 meter diep. Echt waar? De andere man werd ook meegezogen door het water. Maar die kon zich nog net op tijd naar veiligheid brengen. Black Hole. Maar uh, die ene meneer die heette Kleel Kimmy. Yeah? En nou, het, het feest liep echt fataal af. Want uh, er was ook een van de. Een getuige vertelde ook dat ze wanhopig naar haar collega's schreeuwde... om uit het zwembad te komen <lacht> toen ze het gat zag ontstaan. Het <lacht> is echt bizar. Maar die dacht aanvankelijk dus dat het een spel was. Ja, dat lijkt me ook. En een paar seconden later verdween de grond. En uh, twee mensen verdwenen er dus in. Pas vier, vier uur later werd het lichaam gevonden. Want, uh, er zijn hulpverleners in het gat afgedaan met GoPro-camera's op hun lichaam... om de man zo te kunnen lokaliseren. Wat eigenlijk heel gevaarlijk is. omdat wat natuurlijk allemaal heel maar erg stabiel, wat, wat, is, ben, instabiel is. Ben je het voorlezen... Uit een bepaalde serie of zo. Nou, het lijkt er wel op. Dit is echt de Twilight Zone waar we terecht zijn gekomen. Nou, zeker. Er nou, schijnt, schijnt ook een filmpje bij te zitten. Dus ja? dan kan je het eventueel dus zien. Dus die man zo live... Oh nee, dat niet. Maar. Dat niet, nee. Het is wel bizar, ja. Toen ook het water wordt allemaal weggezogen. Ja, en, nou ja, in één keer... Het is net of je in een hele grote wastafel zit. In één keer gaat die plop eruit. En er zit geen uh, roostertje in. Ik, het het werkt bij mij alleen maar de lachspier ook, mee. ik. Gewoon, het is zo over de het toe, is, dat Ja, denkt, dat je denkt, nou, dit kan, dit kan niet waar zijn. Dit is echt dat je... Nou ja, goed. Uh, ja, het spreekt ontzettend tot de verbeelding... dat je een zwembad en in één keer le ja. leegloopt. Gewoon. Nou ja, de eigenaar die is dus verhoord door de politie... op verdenking van dood door schuld. Ja? Want hij had het zwembad laten bouwen zonder benodigde vergunning. Oeh kijk. Nou, alsof ze dat hadden nagekeken. Ja, zeker. Ik kan, ik, als je hem wel had gehad, dan was, de, was de, dat dorp of waar ze ook woonden precies... Uh, ...waar, waar waren die niet schuldig, want dan hadden die het niet gezien. Want die sinkholes, ja, ja weet ja. je... Het gaat altijd heel ver om te zoeken. Is er echt iemand alles nog verantwoordelijk... Ja, ja, er moet iemand verantwoordelijk zijn. Ja, dat... moet er, uh, iemand moet hangen. Iedereen moet hangen. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden. Het is gewoon ja. een bizar verwoord. Goed, vandaag in de Telegraaf te lezen: Migrant neemt sluiproute. Duizenden migranten, onder meer uit Afrika, hebben mogelijk misbruik gemaakt van de ruimhartige Oekraïne-route naar Nederland toe. Het is mij niet helemaal duidelijk wat ze nou precies doen. Ze hebben uh, geen Oekraïens paspoort. Maar ze hebben wel een ander soort papieren waardoor ze Nederland binnen kunnen komen onder het bom. Ze komen uit Oekraïne. Ze zijn uh, slachtoffers, ze ja. zijn vluchteling uit Oekraïne. Ja, eigenlijk moet er geen verschil zijn tussen uh, alle uh, vluchtelingen eigenlijk. Maar dat zijn er natuurlijk wel. Want mensen uit Oekraïne trekken me een beetje voor, lijkt het wel. Daar lijkt het een beetje op. En die hebben natuurlijk ook wel uh, uh, misbruiken gemaakt van de situatie hier in Nederland. Ik ben ook uit Oekraïne. Nu... Gaan ze het allemaal van tafel vervegen. Als je echt geen Oekraïens paspoort hebt. Dan ben je niet om drie, uh, om drie routes welkom. Dan, dan kan je niet die behandeling krijgen die de Oekraïners wel krijgen. Dus uh, nou goed, heel veel Oekraïners gaan wel weer terug. Dat is wel bizar. Heel veel uh, busladingen gaan ook weer terug om toch het leven daarvoor op te pakken. Ik vind het wel heel bijzonder. Echt, dat je denkt, wauw. Je gaat het gewoon weer, je gaat het weer opzoeken eigenlijk. Maar ja. is het is ook jouw land. En dat, dat zien we ook graag natuurlijk bij Nederland. Dat is echt belachelijk gewoon. Maar het, het, het, nou, ik, ik, ik weet wel niet wat sterkte. ik zou doen. Wat, wat Sta je nou voor hier in de ene alles plat is. Ja. En dan vlucht je ergens heen. En uh, ja, dan heb je een huis en alles. En dan denk je op een gegeven moment van ja. Dan is het toch misschien wel tijd... om daar uh, een nieuw leven op te houden. Want je, je, je huis is toch helemaal weg. Alles is weg. Ja, ja nou ja, goed. Het ja, is wel je taal natuurlijk. Je vrienden en kennis wonen daar misschien. Dus je denkt, nou, ik moet gewoon weer iets gaan beginnen. Ja, dat is waar, ja, ja. maar het lijkt me toch een hele stap. Als je hier toch uh, dingen goed geregeld zijn, is een bouwketen dat je woont. Dat je denkt, nou met zo'n plat dak waar het snik heet wordt. En je denkt, nou, het is hier geweldig wonen. Nou ja, dat val ik wel in mee. Wel. Nou, ik denk wel dat, uh, dat Nederland wel een heel prettig land is om te wonen. Ja, wat Zeker. ik al zei, dat er zoveel mensen dan nu baantjes hebben. Er is hier een hoop uh, tekort op de arbeidsmarkt voor allerlei banen. Ja. Dus ja, uh, één en één is deze, zou ik zeggen. Die mensen kunnen misschien toch... Uh, kom eens nieuw staan maken. Precies, in het weekend gaan ze naar huis en dan door de week zo ze hier werken? Nou, het dus is wel even, een beetje ver. Dus ik denk niet, in het weekend ga je daar even spannende dingen mee maken. Van, oh, ik heb weer een doodse ja. spanning nodig. Nou ja. Ja, en ontspanning in Nederland en ja. werken. Nou goed, ik weet het allemaal niet, maar het, het is mooi om te zien dat het daar weer een beetje opgebouwd wordt. En uh, nou, de graan is ook weer op, op, op de route, dus dat is ook wel heel leuk. Goed, straks is Antwoordse berichten, Eerst maar even een plaats. Lloyd Garner heet... Everything I hate and love. Yeah, listen, I right, let me tell you what I hate. Everything I hate.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 I brushed shoulders with so many heroes. I lost count, still hold those the near Trying Tryna say something, my ears closed. I fear I was lost in the past, living on the recline. The same look up in a rise. If they're bothering with time, it's nine lives. on Only the AC, the finishing line, it's right. there enough a horizon. Couldn't finish the rhyme. I hate time. I said I fucking hate time. Yeah, they said that it was all that you could be if you were black. Make it bull or maybe rap.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 So, all my people in the back... ...colle the lessons in the front... ...all my teachers where you at... ...yeah, because we've been living like a track... ...with the numbers on the wall... ...hoping people and react... ...but it's a fact, we've been living in a track... trap. Benjamin Gerard Lloyd Larner... ...zo is de volledige naam, hij noemt ze gewoon Lloyd Karner... ...en dit is zijn de laatste plaat. ...Everything I hate... ...I fear the color of my skin... ...oeh, lukkerig even... ...wat voel je, de, voel je de kleur van je huid... Nee, he fears his color of his skin. Hij is bang voor de hu zijn ja. huidskleur. Ja, zeker, dat brengt nogal wat mee. Dat is een donker man, dat is Ja, ja, ja, ja. Goed, everything <coughs> ja, heet, hate, leeft. Een beetje duistere klanken. Een ja. beetje de duistere toekomst waar we naartoe gaan. Nou, ik zie het niet ja, veel duistering hoor. Maar het was gisteren ook nog op tv dat uh, nu bekend zou zijn wie zich afgevraagd had wat voor kleur het kind van uh, Harry en uh, Meghan zou krijgen. Oh, en dat scheen dan uh, de, de aanstaande koningin van Engeland te zijn. Oeh. <grijg> Camilla! Ik, ik, ik, ik, ze stond ja, net in een goed daglicht. Okay. En nu blijkt het dus gewoon dat ze hartstikke racistisch is. Jezus. <kijf> Wat is die? Maar hij heeft het al geworpen. Ik heb er geen idee van. Nou, nee, nee. Door, er was toen een interview met. Uh, met uh, Oprah Winfrey yeah. de, in, in de achtertuin. Dat is een achtertuin aan elkaar natuurlijk. Yeah. En, uh, en toen was het zo van dat zij uh, wel aangesproken was... Van, uh, dat ze eigenlijk wel een beetje bezorgd waren... hoe donker het kind van hen zou worden. Dus okay. uh, ik, weet, ik ben de naam van het kind Maar, dat, kwijt, maar... maar wat, wat heeft dat voor... De... I'm afraid of the color of his skin. Dat is die plaat die je net draaide. Ja, Daar, daarom zeg ik dat. Maar dat snap ik wel. Maar ik bedoel, waarvoor, dat kan toch ook positief zijn? Ja, maar stel dat het een hele grote... Uh, uh, Afro-Amerikaan was geworden, dat kind. Dat geeft er niet, dan wordt dat... Ja, uiteindelijk... ik vind het ook allemaal niet uitmaken. Als we nu allemaal één kleur zijn, dan is het maar ook dat klaar. Maar het kan ook positief denken dat ze, dat ze er druk om maakt... Dat uiteindelijk als een donker iemand aan de top wordt... hoe daarop gereageerd wordt. Dat is eigenlijk kunnen. ook alweer weer goed. Dat was net zo goed als dat uh, president Obama president werd. Dat bedoel ik. Precies. Goed, maar we gingen naar het Zandvoortse nieuws. Klopt, je hebt het uh, dagboek, uh, dagboek nee, draaiboek gelezen eigenlijk, geloof ik. Hè? Dus dan kunnen, ja. we, kunnen, we, kunnen we... Ja, zeker. Zandvoortse berichten. We kijken er even naar. Weekend van Historische Grand Prix, drie dagen... En het begon vrijdagavond al en uh, zaterdag uh, de parade natuurlijk veel publiek langs uh, de kant. Dranghekken werden geplaatst, werd gedrongen, foto's gemaakt. Dus het was net als vroeger. Want heel vroeger werden natuurlijk de races van Zandvoort, werden gewoon in het centrum gereden. En uh, ze reden uiteindelijk naar de Haltestraat gelovig en de Kerkstraat. En uh, de het Kerkplein zijn ze allemaal geparkeerd. Allemaal van die hele oude Porsches, BMW's, zelfs DAF'jes, MG's. En allemaal uh, die werden, kwamen voorbijrijden en er werden foto's gemaakt. Ja. En uh, knallende uitlaten. Ik kan ook zeggen dat dit een, stikstof. Een, hey, dat dit een hoogtepunt was op mijn verjaardag. Want ik heb dit, ja. dit als uh, entertaining gedaan voor mijn gasten: dat wij om 8 uur boven stonden met een glas wijn in de hand. Oh, okay. En dan kwamen ze allemaal langsrijden. Dus dat leuk. was heel leuk. Dat is ja, grappig. Ja, Gijs Verlermpe uh, uh, had toch even een leuk verhaal over een bandenwissel. Uh, uh. Dat hij die niet deed, want anders had hij niet kunnen winnen... tijdens een of andere wedstrijd. En nou goed, de, oh. dag eraan was het de derde muziekfestival in het centrum. Met zijn drive in de discotheek. De USM 7080 flashback. Oh, you like my fire. Ja, wel leuk. Tijd niet goed, die plaat. Wat, nog meer? Ja, nou, het is uh, morgen... Wat zeg, ik, wat zeg ik? Er is een internationale campagne nu om verdrinkingen te voorkomen... En in 2021 riep, uh, riep de World Health Organization uh, 25 juli uit tot de World Drowning Prevention Day. En uh, ook in Nederland wordt uh, dit jaar op 25 juli stilgestaan bij de veiligheid. In, op en langs het water. Nou, dat is nu helemaal actueel natuurlijk. Ja. En uh, de, uh, de slogan is eigenlijk: wie checkt jou? Veilig in en uit het water. Want elke dag uh, verdrink, of elke jaar verdrinken er wereldwijd. Dat schat ik 236.000 mensen. Zo. Volwassenen en kinderen. In Holland zijn dat ongeveer 100 mensen per jaar. Maar ja, ze, ze hebben wel zo van de KNRM. Uh, die, die gaan dus aandacht voor, uh, voor uh, vragen. En uh, ze geven tips over wat te doen als je toch in de problemen raakt. En uh, als je vanaf de kant ziet dat iemand in de problemen raakt. En uh, dan kan je klikken voor informatie en tips. Maar nog even één keer, de, wat voor dag is het vandaag? Het is de. Ik moet even naar boven. World Drowning Prevention Day. En ze zeggen dus ook in het Nederlands: is het eigenlijk een bewustwordingscampagne? Wie checkt jou veilig in en uit het water? Ja, Oké, okay. veilig op het water. In is, en uit het water. Het is veel te moeilijk die titel. Het gaat niemand te houden. Veilig. Het is vandaag Veilig Op het Waterdag. Ja. Veilig in een op wereld, het waterdag. De uh, wereldverdrinkingspreventiedag. Uh, Jezus, dat is wat een moeilijke <laughs> titel. Dus sorry, ik had dus overloop de zeemelen, maar goed. Ja, maar het week... is wel goed dat er aan gaan Het was wereldnieuws. Zandvoort kwam weer in het wereld... Ja, zeker was weer in de wereld te zien met allerlei leuke berichten. Onder andere dolfijnen gespot voor de kust. Ja. Uh, dinsdagmiddag meerdere spitsnuitdolfijnen waren te zien. En er was er één bijna gestrand en die is door badgasten. Uh, hebben die dieren omgekeerd en uiteindelijk weer de zee ingeduwd eigenlijk. Nou, en dat werd gefilmd. En één vrouw vond het nodig om op die rug te gaan klimmen. Althans, daar leek het op. En nou, omstanders vonden het belachelijk. En die hebben uh, haar uitgejouwd En ze zit nu uh, vast dwangverpleging. En ja, het, is gewoon echt, het is gewoon echt belachelijk. Ja, het is echt belachelijk, dat mens. Ja, zeker. Op die tolfijt ben je het doen. Het aan het schieten. hè? Eh? Nou goed, ja, ik vind het echt belachelijk. Nou goed, waar gaan we heen in deze tijd. Nou goed, uiteindelijk uh, zijn ze ja. allemaal weer uh, weg. Uh, het was wel anders geweest. We hadden we net over als het nou naakte vrouw was geweest. Oh ja, als Pamela Anderson was geweest. Ja, als ze een nou hele mooie vrouw naakt was die, geweest. Het, nou, niet eens naakt. Pamela Anderson in het mooie rode badpak. Ja, als die er nou op was. Dan was het, oh ja. Oh, oh ja, dat mag eigenlijk niet. Nee, ik zie het. Nee, dat je toch afgeleid worden. Maar ja, hier was heel veel uh, aandacht voor en uh, iedereen riep oh en a, ah, maar ondertussen waren er veel minder uh, geluiden die opgingen, terwijl er uh, in de Brandende hitte afgelopen dinsdag. Dus uh, auto's stonden met varkens. Ja, oké, okay, ze moesten toch al naar de slacht. Maar ze hadden wel wat op een uh, humanere manier. Uh... Ja, daarheen maar dit is zo'n mooi, ja. zo ja, mooi beeld. Ja. Dit is echt zo'n mooi beeld. Daar moet je gewoon iets over zeggen. Goed, nieuwe nieuwe fiets voor de bewoners van het huis in het Duinen. Zorgcentrum van uh, de Kermen hart is dat. Jarenlang uh, hadden ze een, een leuke fiets. Maar goed, die fiets uh, de, voldeed niet meer aan de eisen. Was niet zo veilig. Was niet zo makkelijk ook. Ze hebben nu gullig giften gekregen. En van verschillende mensen ook. Onder andere van de winkel van Sinkel. De ruil, uh, ruilwinkel. En uh, dus ze hebben geld gekregen, bij elkaar 10.000 euro. Zo, Ze dus kunnen wel een paar fietsen kopen denk Nou, dan? die fietsen zijn duur hoor. Ja? Kosten duur man, die fietsen. En het is een elektrische duofiets. Ik heb er ook wel eens op gereden. Je kan naast elkaar zitten. En... Oh, het is een elektrische? Ja, ik heb op een niet-elektrische gezeten. Ja? Yeah? Met mijn zus toen de tijd. Maar het was zo naar. Want er zit, hey, die een doet dus niks. Nee. Maar je hebt, omdat je, je wil toch niet meer op de weg rijden. En dan zit je eigenlijk altijd met dat zijstukje zit je dan in de goot. Ja, en, dus, en dan is het inderdaad wel fijn dat die elektrisch is. Maar nou, 10.000? 10.000. En nee. familie en sponsoren, geld bij elkaar bedacht, gebracht. En het, zeg maar die ene uh, uh, uh, ik noem het, uh, kant kan omklappen. Waardoor die persoon makkelijker in kan stappen. Oh, Dus okay. dat is wel heel mooi bedacht. En Tineke Kok onthulde. En uh, Gudo uh, de Hond. Uh, uh, kijk hoor. Uh, nou goed, die was erbij. En uiteindelijk uh, hebben ze uh, nog een optreden gehad van René S. Huis. Is dat de familie van uh, Margriet? Weet ik niet. Die heeft daar uh, gezongen. Mm. En, uh, nou ja, dat is mooi. Zeker. Ja, vandaag nee. vindt de tweede editie plaats van het Madonari Krijtkunstfestival. Ik ah, wat, wat een rare naam. Maar Donna Corbani, die doet ook mee. En uh, het vindt plaats op het... Uh, ja, waar vind het? Op Badhuisplein naast Hotel Casino. Ja. En uh, het is, het is, om twaalf uur begint het al. Dus dat okay. is natuurlijk wel heel leuk. Het begon in de 16e eeuw in Italië al, hè, die krijtkunst. En dat is dan dan 3D dat je op een bepaald punt moet gaan staan... dat je denkt, van, wauw, ook die verdieping. Nou, misschien wel. Okay. Misschien wel. Maar het begint om 12 uur en duurt dat 5 uur. Dus ik heb zo van, nou, ik, ik ga rond een uur of vier naar het strand. Dus misschien moeten we eerst eventjes... Uh, of, of als we van het strand afkomen, dat we even daar langs lopen. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Zeker, er zijn weer genoeg dingen in Stanford te kennen. En, uh, straks de Meer Stanfordse bericht, eerst maar eens even een nieuwe single van de 1975. She was part of the Air Force. I was part of the band. I was used to burst into my hand. And my, my, my imagination. Was living my best life, living my parents' way before the pain, penance, and verbal penance, and my my my cancellation. I was coming off the hinges, living on the fringes. Of my my my imagination. Oh yeah. Enough about me now. You're gonna talk about the people, baby. But, but that's kind of the idea. the toe bag chic baristas sitting east on the communista keestas writing about their ejaculations I like my man like I like my coffee full of soy milk and so sweet I won't offend anybody while staining the pages of the nation I take care of my kids, you said. Een stukje, dit. Wat gaat weer? Wrempel, ik hoor gewoon Strawberry Fields Forever hierin, in deze plaat. Dit is echt een heel bijzonder, dit. Ook zo'n zo moment in die plaat dat je denkt: van... gaat het heen? Ik vind het een heel bijzonder plaat, ik kan dat waarderen. Gewoon iets anders, maar weer een 1975. Being funny in a foreign language is de nieuwe CD... part of the band. Stukje van de band, dat zijn we zeg maar. Dus het is de dus zaterdagmorgen hier, fijne de toestel op aanstaan. We kijken weer de wereld in en uh, Jolanda heeft altijd aparte berichten. Ja. En het, uh, over een Italiaanse non die uh, twee kussende vrouwen uit elkaar ja. trekt. Ja, een Italiaanse non gaat viral vanwege haar tussenkomst bij een fotoshoot. In een straatje van Napoli vraagt ze omstanders of ze die dag al naar de mis zijn geweest. Dat was ze gewoon. En toen komt ze op een gegeven moment ze tot haar afreizen, belandt ze bij een fotoshoot... Met twee jonge vrouwen zijn elkaar daar aan het kussen. Voor, voor, voor de foto's of zo, denk ik. Yeah. Wat doen jullie, roept ze. Dit is het werk van de duivel. De modellen schieten in de lach. En de verontwaardigde reactie van de non. Inclusief typische uh, Italiaanse handgebaar... geeft haar tussenkomst een bijzonder komisch karakter. Ik heb het, uh, ik heb het gedeeld. Oh, dus Ga maar even kijken. maar <laughs> Het is ook wel erg, want, uh, ben je echt ontzettend en dan word je gewoon belachelijk gemaakt. Hè? Terwijl het echt het idee is van dat het allemaal helemaal niet kan, natuurlijk. Nee, ja, in welke uh, kader wordt gep uh, word geplaatst? Ja, ja, ja, ja, dat ja. Ik had gisteravond nog even met mijn dochter praat over. Nou ja, soms krijg je dat, dat soort vraagstukken. Op het werk had ze iemand en die was uh, geen man en geen vrouw. Die voelde zich geen man en geen vrouw. Die, dus nou, hadden ze het over: Jeetje, stel als dat je dochter zou zijn, hoe zou je daar nou mee omgaan? Zou je er blij mee zijn? Nou, ik, ik had zoals... Nou ja, als je dat. Het lijkt me een moeilijke weg, maar als je dat wil. En toen bleek dat mijn dochter er toch wel. Die om moeilijk vinden als ze een kind zou krijgen die dan geen ja. man of vrouw zou zijn. En die vond het gedoe met die gendern neutrale WC's vond ze ook maar het gedoe. Ik zeg ik heb wel een hele conservatieve dochter dacht ik ik. hoe kan dat nou nee dat, ja, dat is ook... het... niks van jou nee he, ik bedoel wij zijn vrij... Je, af... volgens mij lopen jullie ook wel een beetje bloot door het huis af en toe en zo maar ja, jullie hebben je ja. eigen vloer tegenwoordig we hebben onze eigen vloer ja. zeker daar liggen we heel vaak op nee maar ik bedoel dus toen was ik echt wel verbaasd over. ik denk jeetje we komen dus uit het de vrije jaren zeventig. ik ben een jaren zeventig kind <mog> waar alles gewoon open bloot moest en dus, nu zitten we in, de, in deze periode. en het is allemaal zo conservatief maar goed dat is één, één iemand dan dat is mijn dochter dan maar ik was wel verbaasd over. en toen zeg bij Dan wil ik iets laten horen. Uh, ik zeg tegenwoordig, hè, natuurlijk moet alles woken zijn, alles oké. Okay. En toen dacht ik mezelf, ja, Theo van Gogh zou vandaag jarig zou zijn geweest. En dat was zo'n provocateur. En die ja. deed allerlei uitlatingen op de televisie, dat je denkt van, jeetje, wat goed en wat duidelijk. Even een fragmentje. Wacht even, nog even. Nog even een fragmentje. Dit, als je verder wil weten, ik beschouw de islam als de grootste bedreiging die het, het Vrije Westen beloert, zeg maar. Er was een tijd dat de islam veruit voorliep op, de, op het christendom. Als je de negendeel, geloof ik, naar Christus in Spanje kijkt, dan waren de mooren aan de macht. En het was een verdraagzame samenleving waar joden en christenen ook konden lastige werden. Het gevoel dat het denken in de islam is opgehouden rond 15, 1600. Dat er toen opeens een soort uh, uh, handrem is aangezet, waardoor... Het grappige ook... dit valt er nog om mee, maar het, nu vraag ik me af of je dit nog zo op de Nederlandse radio zou kunnen laten horen... ...dan zullen ja. mensen denken van, dat is niet woke. Hier beschadig je mensen mee. En zij had ook zo... nee, ik vind het ook niet zo helemaal... ...niet zo pas meer in deze tijd. En ik, Wat grappig, we hebben dus heel, heel harde dingen op de televisie... ...en op de radio gezegd... ...en nu doen we dat niet zo nodig meer. Nee. nee. nee. nee. Dus maar het, de ik tijd denk verandert ook. ook. Uh, ja, de tijd verandert, maar het is ook wel zo... ...in de jaren 60, 70 was het ook... Dat ...in Nederland was het heel erg als je inderdaad een... Uh, uh, gewoon als katholiek zijnde... als je een uh, homofiele zoon of dochter had. Ja. Dat was toen ook zo. Dus ik denk zelf persoonlijk... dat de, dat de mensen, zeker die hier wonen... Uh, dat die eigenlijk ook nog een soort uh, emancipatie... Ja, dat, dat noem ik geen emancipatie... maar een bepaalde ontwikkeling door moeten gaan maken... Ja zodat zij op een gegeven moment ook denken van nou ja weet je, wat doe je daar kwaad mee? Er zijn veel ergere dingen op de wereld dan dat twee mensen die van elkaar houden. Want ja. je gaat ervan uit dat mensen die de liefde bedrijven, of het de, met een man of een vrouw is van dezelfde seks of niet. Maar je gaat ervan uit dat mensen dat doen wat ze van elkaar houden. Ja. En, en, en liefde kan, kan niet... Oh, het lijkt wel een priester. Ja, maar liefde nee, kan is... niet verkeerd zijn, vind ik nee. zelf persoonlijk. Nee, nee precies. Maar het liefde en daar kan moet alles het goed te... zijn. Maar er moet ook paal en perk worden gesteld. Manier, je kan me elke keer meebewegen en meebewegen. Maar waar wat blijft, wat blijft dat oude boek nou? Dat boek waar alles in stond. Dat die man geschreven... Ja, maar pap, ja, dat waren, boek dat waren is ook, normen. Uh, 1400 jaar oud, hè? want we hadden het vorige ja, week over mooi, dat ja. 1400 jaar geleden, ja. dat toen uh, uh, Mohammed dan uh, de vestiging van uh, de stad heeft gedaan. En uh, de 1400 jaar geleden begon de jaartelling daar. Ja. En dan denk ik van ja, 1400 jaar, ja, moet je kijken wat wij al een, een enorme doorstart maken in, uh, in, in 50 jaar. Ja, ja, die dus nou, ja, ja de... zo zou je terug kunnen. Dat je denkt, van nou, de, net die dat is net... Misschien moet je met, je met je tijd meegaan misschien een keertje. Maar goed, ik baart me wel zorgen. Ik denk van de jeugd. En ik heb, ik heb een paar mensen gewerkt, uh, gesproken... die ook wel conservatief zijn. Dan denk ik denk, jeetje, wat grappig. Ja. Is dat dan zo'n tegengeluid? van doe ja. Maar gewoon doe je gek genoeg. Of, ja. Ik weet het niet. Of willen toch een handrekening doen aan de islam? Want daar heeft het ook wel vaak mee te maken. Ja, zeker. Mensen, isla, uh, Islamitische mensen in de klas hebben waar je mee... Uh, maar uh, kijk, je hoopt voor je kinderen dat, dat ze... Uh, dat ze uh, een easy going hebben in hun leven. En uh, op het moment dat een van jouw kinderen inderdaad dan uh, homoseksueel zal zijn... of uh, uh, LH, B, T, Q, X, y, Z nog ja, wat. Ja. Maar dan wordt het leven een stuk moeilijker. Dus daarom wens, wens je het ze niet toe. Nee. Maar als het zo is, dan, ja, dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Zeker. Dus uh, ja... Nou goed, hoe we hier kwamen? Oh, ja. aan de hand van een uh, non. En dan uh, sluiten wij nu onze handen in een gebed. Oké, okay. ja. nee hoor. Doe maar lekkere fijne muziek. Ja, lekkere fijne dansbare muziek. Want het brengt ons tot elkaar. Dan kan je niet praten, want nou, die muziek staat zo hard. Wat zeg je, dat ja, komt zoveel. Bitch,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 Ja, aansluitend aan de feit van als je nou een kind zou krijgen die uh, homo is... of uh, geen man of vrouw is, of nou ja, I'm coming out tonight. Zeker, it's oké, okay. Lizzo. About damn time. Dat is het zeker. Ik heb dan gelijk I'm Coming Out. En dan heb ik gelijk het liedje weer van Dino Ross in mijn hoofd. Het is ook een van de... Ja, ja. is ook een van de meest gedraaide platen, volgens mij. Ja, en hierdoor het, heeft zij zich heel duidelijk uitgesproken... voor, voor de LHBTQXZ-gemeenschap. Ja, dat is moeilijk ook al. Het uh, is echt een hele oude plaat van Dino Ross. Maar goed, het is een wordt beetje... Nog steeds, de, ja, maar ja, het is, het, het is gewoon heel belangrijk... Want Yeah. Er wordt nog steeds mee geworsteld voor heel veel... Uh... Het is ook niet zo makkelijk allemaal natuurlijk. Nee. Wij nou... laten het doen. Klinkt alsof het heel makkelijk is. John dat zeggen. nou ja zeg... Dan kom je er toch gewoon vanuit. Houden ze even op, zeg. Gezeur. En als, dat, uh, als ze gek tegen je doen, dan zijn dat gewoon geen vrienden van je. Klinkt wel makkelijk. Ja, dat, dat het is wel een stimulans, je... maar ook niet helemaal natuurlijk. Maar ja, het is een facet van jou. Het is jammer dat je vrienden dan de rest van jou. Prachtige facetten niet meer willen weten. Dan, hè? Nou, precies. Nou, grappig. Als je geeft, als je het oud wordt, dan kan je dat allemaal zo denken. Nou, dit is wat het is hoor. Je is nu niet zo moeilijk. Maar goed, ja. in het begin wil je nog met je een indruk maken en dan wil je een bij een bepaalde soort groepen horen. Ja, dan hoor je er misschien helemaal niet bij, natuurlijk. Ja. Nou goed, de, de bijna alle... Alle stellingnemers in de krant verwelkomen we de renteverhoging van de Europese Centrale Bank. Dat is vandaag te, le te lezen in de Telegraaf. Nog maar vijf pro uh, procentpunt gaat die omhoog. Nou, dat uh, is toch eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar ja, dus we daar misschien de inflatie, blijkbaar komkommertijd ook. De, de inflatie, ze hopen daar de, de inflatie uh, te beteugelen. En het zal wel mooi zijn, want natuurlijk mensen kunnen naar gigantische bedragen lenen. En, uh, nou ja, dat, dat, en het schijnt wel weer minder te zijn voor de, de, de zuidelijke landen. Uh, want daar dus schijnt het weer wat slechter voor te zijn. Het, het is, wordt me altijd uitgelegd hoe het ligt met die, met die inflatie. Ik snap wel dat je uiteindelijk, zeg maar, als de rente zo laag is, dat je hele grote bedragen kan lenen voor een huis. En als je die rente ja. straks weer omhoog gaat gooien. dan ja, ben ik, ik altijd benieuwd ook, wat er gebeurt met je huis. Dan in de jaren even. 80 was dat 10% gewoon de rente. Hè? Ja, so, de, en 10%. dan was het zo van ja, dat kan niet. Ik heb voorzichtigheid. Ja, en dan was je zo blij dat je dan. Uh, je rekening of je, je hypotheek over nu af kon sluiten? Ja, ja, ik heb al een hypotheek afgesloten. Voor, voor de, voor, ik weet niet of het 6% was, maar ja, eigenlijk 3%. Ja. En dan ga je echt nu zo laag. En op een gegeven moment. Uh, het maandlasten wordt steeds lager en ik kan steeds meer lenen. En nou goed, dat gaat dat langs allemaal veranderen natuurlijk. En we hoorden vandaag op, eh, in, op Radio 1 ook al dat er heel veel zomerhuisjes worden gekocht. Omdat dat is, die zijn relatief nog goedkoper natuurlijk. Die worden wel steeds duurder, maar die, die, dat vergeleken met gewoon huizen nou, zijn ze nog goedkoper. En daar zijn de regels ook minder streng voor. Dus daar kunnen ze ook, daar ook mijn geld mee terugverdienen. Maar goed, ik zit natuurlijk ook in een uh, zomerhuisje een beetje. Nee, nee. Dus, uh, de, de rek ja. is er ook wel een beetje uit, hoor, als ik op het park ga. Jezus, die prijzen. Wat ben ik op tijd? ingestapt. Wat eerlijk. Ja. ja zeker. Maar dat ja, ik... gaat het ooit weer naar beneden? Dat is de vraag. Jawel. Natuurlijk gaat het weer omlaag. Maar nooit zo ja. ver als we. En het dan dacht... kom je erachter en je denkt van, oh, hij staat onder water. Nee, of zonder gekheid. Ik ja. denk dat het wel meevalt. Wat heb jij nog voor een bericht? Ja, nou, nou, dat is niet echt een raar bericht, maar oh. Micronesië is een eilandenstaat in de, in de stille oceaan. Een eiland. Maar die is niet langer gevrijwaard van corona, voor het eerst. Deze oh. studenten zijn deze week uh, positief getest. Eerste keer. En uh, het ligt heel geïsoleerd in de Stille Oceaan. Hè? Ongeveer 1600 kilometer ten noorden van Papua Nieuw-Guinea. En, en uh, die twee studenten die, uh, hebben dus positief getest. En later kwamen er nog eens tien positieve gevallen bij. Okay. Onder wie vooral de familieleden van de studenten. En uh, ja, iedereen moet voortaan mondmaskers dragen nu. En ze verwachten dus uh, dat, in, uh, dat enkel. Marshall-eilanden en Tuvalu nog geen besmettingen... hebben met COVID-Nederland. Voor de rest is het overal nu geweest. Nou goed. Dus ja, nou, nou oké. Okay. Nou goed, op Radio 1 hoor ik alweer mensen praten over het feit van, uh, ja, dat is het allemaal niet goed aan wordt gepakt, we gaan te snel op slot. En uh, er zijn te, te hoge besmettingen. En uh, oh man, ja, mensen. We gaan toch helemaal niet op slot? Nee, maar de, de mensen vallen weer over elkaar om weer iets erover te zeggen. En ik, ik ho, oh, ik. Volgens mij gaan we gewoon nu niet meer op slot. We ik gaan niet meer op de... slot. Omdat het helemaal niet zo heel heller... is. Het is niet meer zo gevaarlijk. Het is niet meer zo gevaarlijk. Maar er zijn altijd weer mensen die er toch iets over zeggen. Van, ja, we moeten het anders aanpakken. Het anders weer theorietjes. Ik weet het ook. allemaal het laatste plaatje voor? 9 uur. Toe door Cinema Club. Wonderful life. En zo is het. Heel vol live van uh, uh, Tour Cinema Club. En uh, ja, sorry, ik zat er even te kijken. Ja, maar was die Frank Mars je nou eigenlijk vrijgelaten? Ja, ja belachelijk. verzoek. Ik bedoel, ja. Willem-Alexander houdt van vakantie. Maar is het daarom dat hij uh, vrijgelaten is? Nou, ik denk dat hij het gewoon niet zo gauw in de gaten Dat het voor Frank was. Oké, okay, dat hij gewoon iets getekend heeft. Welke, ja. welke Frank zou je dan bedoeld hebben, denk je? Frankrijkkaart Frank of zo? Frank. Of, geen niet? Je hebt je genoeg vrouwen. Nou goed, dat schijnt, uh, heeft die, is hij ongereiseld ziek? Ik denk, ah, gaat binnenkort dood, zeg ik die mij dat, ja. dat is het. Hij had uh, toch al een aardige tijd daar gezeten in België. En, uh, ja. De straf is ten opzichte van Nederland veel zwaarder, geloof ik. Maar... Oké, okay, België baalt, baalt vooral omdat hij uh, heel veel geld uitgeeft... om dit soort... Uh, crimineel op te pakken en... Nederland, take gewoon. Doe maar. Worden ze gelijk weer we de, je gaat door door de zijder. <laughs> Zeker. De maar goed, hij is anderhalf jaar nog vast vastzitten... dus dat valt ook allemaal weer mee hoe lang hij nog moest zitten. Maar goed, het schijnt te maken hebben met zijn moeder. Zover was ik in het bericht. Zijn moeder is 85, geloof ik, en die schijnt redelijk ziek te zijn. Dus uh, Frank denkt me zo... Oh mijn god, ik ben vrijgelaten, maar ik heb nog wel een klusje. Ja, dat valt toch een beetje te Je moet mantel zorgen. Dat moet was toch ook in dat. Goedkoper vanaf... namelijk. Als je staat. Frankrijk, maar het je maar laten? het is goedkoper dan die moeder. Straks... Dan mantelzorg voor zijn moeder regelen. Ja, dat denk ik. Dat, dat, oh, nou, dat, dat, dat hij hij eet het. O, dit was in het kader van NL Doet. Ja, precies. Nou snap ik het. Nou snap ik. Nou, we spreken zo in deel 2. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.